Dit is Jeroen Tjepke Maan met het NOS Journaal. De president wordt afstand genomen van zijn nieuwe privéadvocaat Rudy Giuliani. Hij is een geweldige vent, zegt Trump, maar hij is net begonnen. Giuliani zei eerder deze week dat Trump zijn vorige advocaat 130.000 euro had terugbetaald. Die had dat bedrag als zwijgeld overgemaakt naar een pornoactrice... met wie Trump mogelijk een affaire heeft gehad. Na die uitspraken gaf Trump in eerste instantie toe dat hij het geld had terugbetaald... Maar een dag later zei Trump dat Giuliani onzin had verkondigd en de feiten niet op een rijtje heeft. De Amsterdamse brandweer wil af van leden van criminele motorclubs. Brandweercommandant Schaap en de Amstelveense burgemeester Eenhoorn, voorzitter van de Veiligheidsregio Amsterdam, willen laten onderzoeken of dat kan. In het parool zeggen ze dat criminelen niet thuis horen in een brandweerkorps. Bij de brandweer in Amsterdam werken zeker één Hell's Angel en één lid van motorclub Satudara.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 Honderden lopers hebben een fakkel in het vuur gehouden... en brengen het verder naar verschillende gemeenten in het land. Er zijn vandaag 14 bevrijdingsfestivals... waar onder andere DJ Fader Le Grand, rapper Ronnie Flex... en de band My Baby optreden. Zij zijn dit jaar de ambassadeurs van de vrijheid. Het weer, de zon schijnt volop vandaag. Het wordt 19 tot lokaal 23 graden. Morgen wordt het nog iets warmer, 22 tot 25 graden. Dit was het NOS journaal.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 in het tweede uur, eh, luisteraars. <coughs> en u luistert naar het programma Goedemorgen Zandvoort vanuit Hotel Hoogland. Ja, bij ons zit Bruno Bouwberg Wilson. Goedemorgen, luisteraars. Goedemorgen, Bruno. Mag ik Bruno zeggen trouwens? Ja, dat zou ik vooral dat, doen. Oké, okay. dat, dat, nou ja, bij deze is dat even gezegd. Hij staat nummer drie op de lijst van OPZ en zit dus in de gemeenteraad. Gefeliciteerd. Dank u wel, meneer. Maar het is niet de eerste keer... In nee, inderdaad. Nee, het is, uh... Want je hebt al een aantal periodes meegemaakt in de ja, gemeenteraad. Ja, ik ben in 2006 voor de eerste raadsperiode aangetreden. In 2014, na de tweede raadsperiode, uh, heb ik mij niet kandidaat gesteld. En nu uh, weer wel. Wat dat betreft ben je een politiek dier, want ook in de provincie ben je druk bezig. Ja, daar, ben ik, daar ben ik sinds 2007 tot op de huidige dag actief voor de oude partij Noord-Holland, de provinciale partij, die mij in 2007 vroeg of ik misschien ook iets voor hun zou kunnen en willen betekenen. Ja. Heeft dat politiek altijd in je gezeten? Vertel eens iets over jezelf. Hoe is het allemaal begonnen? Nou, Want, het is... kijk, het staat allemaal in de krant, maar ik wil het uit je eigen mond horen. Ja, ja, kijk of het klopt. Nou, het is zo dat ik uh, ben uh, politiek actief geworden na mijn pensionering. Toen we speelden... gaan we eerst praten voor je pensionering. Wat heb je allemaal gedaan? Ik heb uh, na wat stages in, uh, in Amsterdam en in Frankrijk, ben ik een, uh, een studio begonnen. Studio Bruin en Wilson in Amsterdam, samen met Jan Kees Bruin. Toevallig hier ook in, in, in Zandvoort niet onbekend, is familie Bruin. En eh, we hebben elkaar ontmoet bij uh, een werkgroep 1... waar we allebei als, als uh, ja, leerlingen, zal ik maar zeggen, in het vak uh, waren. En, welk, uh, welk vak ontwerpen, geloof ik? Hè? Ja, klopt. Wij, ik, ik noem het met name vormgeving, grafische vormgeving. En dat dan voor, collega, voor collega, dus reclamebureaus voor kleine en middelgrote bedrijven. En de overheid deden, deden we dat. En we deden ook een belangrijk deel van de studio was retail, dus daar hebben we ook nodig aan gedaan. Dat betekende tekenen, schilderen, alles moest je doen. Dat, ja, want die inderdaad, was toen want, nog niet geautomatiseerd. Dus moest men daar bepaald. zijn we in 1985 mee begonnen. Dat was toen desktop publishing. Daar zijn we toen mee begonnen. Dat stond toen ook echt nog in de, in de kinderschoenen. En er werd een beetje honend over gedaan door de, de fotozetterijen die je toen had. Als je bijvoorbeeld zetwerk nodig had. Nou, dat zijn dingen. Dat lijkt wel uit een, uit een verleden zo ver weg. <lacht> dat dat geloof je haast niet. Um, ik heb ook in mijn, in mijn opleiding. Want ik heb een opleiding gevolgd die helemaal niets met het vak te maken had. En daar moest ik natuurlijk bijspijkeren. Toen ben ik in de avondschool naar de grafisch school in Amsterdam gedaan, Dintelstraat. En daar heb ik nog handzetten geleerd. Nou, dat kun je ook helemaal niet meer voorstellen. Gewoon letter, lode lettertjes, lettertjes in een zethaak zetten. En daarvan woordjes maken en, enzovoorts. En dat dan in zinsverband onder elkaar plaatsen opmaken. En dan op een proefpersje daar barietafdrukjes van maken. Nou, dat, als je dat nu vertelt, dan lijkt het wel uit een paar eeuwen terug. Ja, maar het is niet zo lang geleden. Het is ook niet zo lang geleden. Maar er is al zoveel om technische ontwikkeling gebeurd sindsdien. Dat je kunt je dat haast niet voorstellen. Dat dat nog maar zo kort bij je is eigenlijk. Maar jij liep wel voorop in alle automatiseringszaken. Dat klopt. Daar hebben we ook veel voordeel van gehad. Want um, toen dus, uh, er sprake van was dat je dat ook echt uh, kon gaan doen. En de, ook de lithografieën uh, gemaakt konden worden op basis van een digitaal bestand. Nou, toen, toen ging het hard. En uh, toen hadden we inderdaad... Wat, wat voorwerk gedaan, waardoor we ja, een, een mooie voorsprong hadden in, in, op dat vlak. Maar je was niet gezet in Amsterdam of Zandvoort, je ging ook naar Frankrijk toe. Nou, ik, eh, ik ben daar in een stage geweest. Ik, eh, ik heb gewerkt bij eh, Charles Destré, die in de tijd heel veel voor eh, verkader werkte. Daar had hij goede contacten mee en hij... Eh, had zijn studio in Hovers-Jeroaze. En via mijn werkgroep 1, waar ik al over sprak. De art director daar, Hans van der Zand. Jij ja, hebt het over Kees Verkade? Ik heb het over uh, Charles, nee. Nee, uh, Charles Destre. Nee, maar je had het over Verkade. Nee, Kees, Kees die heeft geen... Nee, ik had het wel over, over Verkade, maar dat was de koekjesfabriek. De koekjesfabriek. Ja, ja, ja. Nee, maar dat we dat even duidelijk ja, ja, ja, hebben. Ja, nee, het nee. gaan Nee, gaat, over nee, nee, het gaat over de, de biscuit. De Maria-koekjes. Onder andere, de San Francisco's enzovoort. Ja, ja. En uh, goed, en uh, daar heb ik dus uh, uh, oh, bijvoorbeeld voor visie, deed, deed hij ook veel, want hij was gesprekend. Dus je spreekt vloeiend Frans. Nou, ik, ik spreek een aardig woordje Frans, maar ik, ik spreek niet vloeiend Frans. Oh, <laughs> dat is jammer. Ja, dat maar dat is over jammer. automatisering, jij hebt dat wel doorgetrokken, want ik herinner me de, de eerste raadsvergadering dat jij erin kwam. Dat iedereen met een berg papier voor zich zat. En jij niet? Je had je laptop? Of je ja, ja bij dat, je. Dat, dat klopt. Ik, ik was natuurlijk gewend om veel met computers te werken. Dat maakt het al wat makkelijker. Maar daarnaast vind ik ook digitaal werken, um, dat heeft veel voordelen. Veel mensen zijn daar toch nog een altijd, tot op de huidige dag. Wat, wat, ja, mensen kunnen soms niet van beeldscherm lezen. Dat gaat niet. Dat worden ze moe. Uh, ik heb dat nooit gehad. En ik heb altijd geprofiteerd van de voordelen. Want op het moment dat je bijvoorbeeld een document hebt van tien pagina's en je wil even iets opzoeken. En je kunt een begrip intoetsen en je bent in de kosten keer op de plek waar je wezen wil. Ja, Anderen zitten allemaal van die, van die dingetjes met strookjes te plakken, met kleurtjes enzovoorts om daar weer te komen. Het heeft allebei zijn voordelen, moet ik wel zeggen. Maar ik vind het digitale... Ja, jij was de eerste derg... en het viel op in de gemeenteraad. Oké. Okay. Waarop andere raadsleden zeiden, dat willen wij eigenlijk ook wel. Oké, okay, nou dat is, ik wist niet dat ik die functie heb gehad. Ja. Maar dat hoor je dan nog eens. Jij was het voorbeeld. Ik was het voorbeeld. Oké, okay, prima. Maar goed, dan, dan heb je die hele uh, uh, periode van opleiden en ontwerpen gehad. Ja. En dan komt er opeens die idee, nou. je met pensioen... Ja, ook, ook dat. Ja, ja. En dan denk je, ik ga de politiek in. Ja, dat was in de, in de periode van de strubbelingen met de middenboerenvaren, zou ik maar zeggen. In de tijd van het wethou eerste wethouderschap van Michel Demmers. Die daar hele. Herbe zat uh, daarvoor nog. Ja, klopt. Ja, ja met Marijke Herbe hebben we ook nog het <laughs> een en al aan de stok gehad. Dat klopt. Maar de, de, dat was de, dat de hele boel eigenlijk aangeslagen zou worden. De Tweede Wereldoorlog opnieuw en dan opnieuw beginnen. Dat was het idee. Nou, dat. Uh, dat had allerlei consequenties natuurlijk. Er was een samenwerkingsverband met Versteda gezocht. Die dacht, wij gaan hier grootschalig bouwen en aan de gang. En ja, dat, dat stuitte op nogal wat, wat gedoe van de omgeving. En dat heb ik toen geprobeerd vanaf de zijlijn om daar eh, zeg maar de politiek te beïnvloeden. Nou, dat, dat heeft wel nut, maar beperkt nut. En daarom dacht ik, toen het zover was, dat ik in de gelegenheid was om het direct te kunnen doen. Laten we dat dan ook maar eens proberen. En dat is eigenlijk de, de aanleiding voor de... Politieke carrière, als ik daarvan spreken mag. Waarom je, heb je toen gekozen voor de oudere partij? Dat was heel simpel. De oudere partij had toen op dat moment een standpunt dat het dichtst lag bij wat bewoners voor ogen stond. En uh, uh, dat is de reden. En daar ben je nog steeds gelukkig mee? Ik ben daar nog steeds gelukkig mee. en ik. Men met het vorderen der jaren steeds meer val ik in de doelgroep, zal ik maar zeggen. Ja, wij allemaal. Aan praktische overwegingen, ja. Precies. Um, ik ga even naar je cultuur de achtergrond. Want ik weet dat je een enorme cultuurvernaam bent. Dat bij elk concert zie ik jou. Ja, dat klopt. Ik, ik ga vaak naar, naar concerten en ik vind het zo'n ontzettend leuk initiatief in Amsterdam, uh, sorry in Zandvoort, dat, dat, uh, dat het hier van de grond komt. En dat moet je blijven steunen en ik zou eigenlijk willen pleiten dat er meer mensen komen luisteren, want het is echt de moeite waard om in ons mooie kerkje met een mooie akoestiek daar uh, te komen luisteren. Het zijn echt leuke dingen die ze op het programma hebben. Het is niet alleen maar wat we dan in het taalgebruik vaak zware muziek noemen, allerminst. Eh, dus eh, ik zou dat zeker nog eens overwegen als je toch in Zandvoort bent. Eh, zeker morgenmiddag. Eh, bijvoorbeeld, want dan komt er een heel groot orkest eh, ja. komt, eh, komt langs. Dus eh, ja, spannend in ieder geval om dat, om dat te doen. Ja. Je bent erbij. Ik ben erbij, waarschijnlijk ja, dat wel. Ja, heb ik zeker. Dat zijn trouwens ook de zongevaarlijke uren, hè, die de, zeg maar, het dan concert is. Daar kun je beter binnen zitten. Dus dan kun je beter binnen zitten <laughs> dan buiten. Eigenlijk. Het is eigenlijk een soort uh, zonnecrème die je daar uh, <laughs> gebruikt. Hè. Maar het wordt, het wordt een heel bijzonder concert, daar ben ik van overtuigd. En uh, met een beetje goede wil uh, ben ik er ook morgen. Maar goed, je bent, je bent uh, de politiek ingegaan. Ja. Uh, valt het je mee, valt het je tegen? Huh? Het is, het is hard werken, het is veel lezen. Het is veel stukken lezen, dat klopt. Uh, maar ik moet je wel zeggen, en dat is eigenlijk... Uh, ik zou dat iedereen willen aanbevelen als iedereen in de gelegenheid is om het te doen. Als je nieuwsgierig bent van aard... en je wil je verdiepen in de zaken die aan de orde zijn... en dat zijn er veel, ook in Zandvoort... dan, dan heb je voldoende aanleiding om daar aardig wat energie in kwijt te kunnen... ten nutte van ons allemaal... En dat is heel mooi als je dat kunt doen. Laten we wel zijn, je zit er niet voor zeg maar, de Middenboulevard, je zit er voor heel Zandvoort. Ja, uiteraard. Ja, want de Middenboulevard komt ook wel weer voorbij in de vorm van het Badhuisplein, denk ik. Uh, en in de vorm van het pallasgebied. En als we dan hier de Watertorenplein er ook toe rekenen, dan komt het ook voorbij. We hebben veel dingen op programma in de komende raadsperiode. Maar er spelen natuurlijk veel meer dingen. Nieuw-Noord ook, om, als we het bij uh, ruimtelijke ontwikkelingen hebben. Om maar eens wat te noemen. De boulevards, niet te vergeten. Die staan ook op het programma. Ja, ik vraag het om dat misschien te zijn en die zeggen, ja hij zit er alleen maar in voor de middenboulevard. Dat is niet het geval. Nee, en men zou dat ook moeten weten gezien de, de manier waarop ik me in de afgelopen raadsperiode heb opgesteld. Daar zou men beter moeten weten. Precies. Um, je bent vier jaar weg geweest uit de politiek. als zandvoetspolitiek. Ja. Waarom ben je weer teruggekomen? Nou, dat is heel simpel. Uh, zoals jullie ongetwijfeld weten heeft de OPZ een wat moeilijke periode meegemaakt in de afgelopen raadsperiode. Met veel trubbels en gedoe. Uh, Joop Binnensen heeft daar... Uh, uh, de omkeer gebracht ten goede in allerlei opzichten en hij, vroeg me op, hij had me al een paar keer gevraagd van god Bruno wil je niet iets voor ons betekenen ik zei ja god Joop ik zit met het provincie druk bezig dus ik heb daar niet al te veel gelegenheid voor en toen ging dat op een gegeven moment een wending nemen uh, dat het wel eens zo zou kunnen zijn dat hij niet zeker wist of hij dan wel de kar verder zou willen trekken bij, uh, bij OpenZ. toen heb ik gezegd nou dat zou ik zonde vinden uh, dan kun je op mijn steun rekenen en intussen zijn er ook belangrijke anderen toegetreden tot, uh, tot de fractie. En ik denk dat wij een, uh, een mooie, stevige uh, fractie hebben nu. Is er een verschil tussen Carl Simons en uh, Joop Beelzen? Ja, ongetwijfeld. Uh, zoals je altijd natuurlijk een persoonlijke verschil hebt. Uh, maar ik denk dat de draai van ze dus de politiek bedreven... dat die voor allebei wel te vergelijken is. Alleen de manier waarop je dat dan tot uitdrukking brengt... en tot uitvoering brengt, ja, daarin, daarin verschilt men. Nou, u... elders, het zijn gewoon uh, verschillende mensen. Nou, heb je de afgelopen week hebben u you, uh, geschiedenis geschreven. Ja, we, ja, inderdaad. We gaan het met inspanning van... Alle partijen, geen enkele uitgezonderd. Behalve de PVV dan. Ja, maar dat wil ik ook nog wel iets over zeggen. Gaan we het, gaan we het anders doen? En uh, dat is op instigatie van, van mijn eigen partijen. Het is niet anders. Die hebben hun nek uitgestoken om te proberen of we het op een andere manier zouden kunnen doen. Dat kan niet zonder de steun van iedereen die daaraan heeft bijgedragen. En daarom is het de verdienste van alle partijen die hebben daarmee mee gedaan. PVV die heeft gezegd... wij zo komt het althans op mij over. Wij houden liever onze handen vrij en denken dat we dan onze kiezers beter kunnen bedienen. Als dat we ons conformeren aan een raadsprogramma. Maar op het moment dat je bijvoorbeeld kijkt naar de verkiezingswijzer. En vervolgens op hoeveel vragen de PVV ja dan wel nee heeft geantwoord. Dan zouden ze, om maar eens een ander voorbeeld te noemen. Veel meer uh, daartoe in de gelegenheid zijn dan bijvoorbeeld de VVD. Die heeft op veel meer punten uitzonderingen gemaakt. Zij onderschrijft het programma. Toch wel. Dus met andere woorden, PVV had dat ook kunnen doen. Maar ze hebben kennelijk om hun belverende reden anders besloten. Maar goed, eh, dit concept eh, werd aangenomen afgelopen maandag. Met PVV tegen en GBZ, zeg maar, een onthouding nog even. Ja, want en, zij, zij denken nog na over die variant. Hè? Daar en D66 dus die nog even in afwachting van de ledenvergadering. Correct, maar, ja. Goed. Dan is aangenomen dat programma. Nou, heb je dat... Zegt dus maar met 15 stemmen in de raad. Uh, en dan komt er vervolgens de tweede vraag. Hoe gaan we de collegevorming doen? Ja. En leg me dat eens dus uit, want dat snappen de bevolking niet. Uh, wat wat snap ik niet? Nee, uh, er zijn een, een aantal mogelijkheden zijn er voorgelegd. Variante 1, variante ja. 2, variante 3, enzovoort. Om ze maar even heel snel door te nemen. De variant 3, dat is eigenlijk gewoon doorgaan op de manier waarop het altijd deden. Met een de coalitie, coalitie en oppositie. Ja. Variant 1, dat is op basis van, zal ik maar zeggen, een zakencollege. Dat is uh, dus met uh, wethouders die niet vanuit Zandvoort, maar van buiten komen. Uh, daar twijfelt met name GBZ over... Om, omdat zij vinden dat het zou eigenlijk variant 1 moeten zijn die we kiezen. In meerderheid heeft de raad besloten om voor variant 2 te kiezen. En ja, dat, dat betekent is. dat je wel met uh, wethouders vanuit de partijen komt. Maar op een zo breed mogelijke manier. Om ook weer zoveel mogelijk aan de raadsbrede ondersteunende programma uitvoering te kunnen geven. Dat pleit voor vier wethouders. Precies. Maar dan zonder... Een collegeakkoord. Dus er, er is een. Er is, er ligt een raadsprogramma. Er komt een uitvoeringsprogramma. En er komt natuurlijk een begroting op basis van het uitvoeringsprogramma. Nou, um, en dan om even terug te komen op de, de waarom nou niet een zakencollege. Er zijn natuurlijk voordelen. En daar heeft Astrid GBZ volkomen gelijk. En als ze zegt dan heb je geen binding meer vanuit de, de, de, de fracties. En dan kun je dus voorkomen dat we de indruk hebben. En misschien was het ook wel zo. Dat er lijntjes liggen waarbij als het ware de oppositie buitenspel staat. En de coalitie op voorsprong staat. Maar op het moment dat je gewoon kijkt... wat een college samengesteld met wethouders... die uit de samenleving hier komen... wat dat voor voordelen biedt... dan denk ik... Dan zou het wel eens kunnen zijn dat dat aardig tegen elkaar opweegt. Want wethouders die hier opgeroeid zijn. Van de verhoudingen weten. Geworteld zijn in de samenleving. Die de problematiek kennen. Eer dat een wethouder van buiten zover is dat hij op eenzelfde niveau kan opereren. Ik ben, ik ben bang. Dan ben je al aardig in je hele raadsperiode gevorderd. En op het moment dat je dan over vier jaar het spelletje opnieuw gaat doen. Mogelijk met nieuwe kandidaten van buiten. Ja, dan blijf je naar mijn smaak constant op achterstand staan. En waar je natuurlijk voor moet waken... en dat betekent dat we ook als raad anders moeten gaan werken... dat is namelijk dat... dat waar GBZ bang voor is... dat zich dat in de praktijk zou gaan manifesteren. Maar ook op dat punt kun je zeggen... denk nou niet dat op het moment dat je wethouders van buiten aantrekt... dat dat heel anders wordt. Want ook een wethouder van buiten die zal zijn steun in de raad zoeken. Die zal ook zijn lijntjes krijgen van Lieverlee... met de mensen die hem willen steunen en niet willen steunen. Dus ook op dat vlak kun je je afvragen... of zo'n zakencollege zo heel anders in de praktijk gaat werken... Als wat je nu vooraf daaraan. wat je daarvan denkt. Mogelijk worden de commissievergaderingen dan anders van inhoud? Nou, niet anders van inhoud, want diezelfde onder, onderwerpen komen wel terug. Maar um, wat mij voor ogen staat. want we hebben. alle partijen hebben met elkaar afgesproken. we gaan veel meer de samenleving. met onze werk betrekken. Dat past ook, denk ik, bij de, de, het bestel waarin we nu zitten. Met z'n allen. Hè. De, de mensen zijn mondig. Mensen willen. Hun zegje doen. Wat zag je in het verleden? Want dat gaat ook van de samenleving het een en ander vragen. Dat Er, er, komt, er is een plan en dat komt door de raad en dat wordt aangekondigd enzovoort enzovoort. En op een gegeven moment komen de consequenties bij de mensen op de deurmat te liggen. Dan is het vaak komen en kwel, want dan komen de consequenties ineens, die worden helder en dan zijn er belangen in het geding. En dan komt men natuurlijk in het geweer op het moment dat dat niet strookt met het eigen belang. Dan heb je al een hele traject, heb je Afgelegd in de, in, de, in de meningsvorming, in de raad. En in de besluitvorming ook wel. En dan ben je eigenlijk dus contraproductief bezig. Want dan moet je op een moment dat je dan in een heel laat stadium nog dingen wil gaan veranderen. Ja, dan moet je allerlei dingen overhoop gaan halen. Die, en dan dat kan die, je beter, gaan die, die eh, Precies, dat, zijn ook, dat is ook een aspect ervan. die je had wellicht had kunnen voorkomen. Dus moet je veel eerder in de in de vorming van je oordeel, zeggen en vragen aan de samenleving, mensen denk mee, stakeholders uh, kom opdraven, en nodig die dan ook gericht uit om aan zo'n overleg deel te nemen waarbij je kunt zeggen, laten we eens even naar het probleem kijken, en hoe jullie daarover denken wat speelt daar, welke voet aan onze klemmen komen we tegen, en wat vinden jullie daarvan, en dan kun je daar in een heel tijdig stadium rekening mee houden betekent dus, dat we een andere manier moeten gaan werken, naar mijn idee heb ik even een vraagje over wat er al besloten is en wat er nog met elkaar besproken moet worden over dingen die wel of niet al besloten zijn. Het zwarte veld. Daar begon men in één keer gisteren of weer gisteren het trottoir op te breken. De mensen die daar wonen die hebben in één keer zoiets van, hé, wat gebeurt hier? Daar weten we niks van staat De ook? Die ik parkeerplaatsen heb daar, uh, zijn weg in één keer. Ik heb daar kennis van genomen. En ik wil uh, ook uh, vragen om dat bij de eerstvolgende commissievergadering uh, op de agenda te zetten. Uh, ik weet niet of dat kan. Is, is die, dat, die dat, voor de zomer? Uh, ja, die is voor de zomer. Ja. Ja, want we krijgen uh, op 8 mei een eerste commissievergadering mm -hmm. na de raadsvergadering. Maar dan is het dus alweer gebeurd. Dat is nou, dus wat, wat heel veel uh, mensen zeggen. Er gebeuren dingen die dan niet meer terug te draaien zijn. Want dan zeggen ze, ja, sorry, het is al gebeurd. We kunnen het nu niet meer terugdraaien. Ja, nou goed, ik ben het met je eens dat er allerlei dingen gebeuren. Waarvan je afvraagt, moet dat wel zo gebeuren? En ja, we kunnen niet veel meer doen dan dat agenderen. En eens even kijken wat er aan te doen valt. Want ik heb begrepen dat het heeft te maken met aanrijroutes voor uh, uh, zwaar vrachtverkeer. Bouwverkeer. En ja, dat zou dan door de Koningsstraat moeten rijden. En daarom zouden er dan allerlei parkeerbeleken daar moeten verdwijnen Nou, je kunt je afvragen of dat nou wel nodig is dat het op die manier gebeurt en of je misschien door een andere inrichting van de Prinsessenweg daar wellicht de gelegenheid voor kunt bieden dat daar gekeerd kan worden want op het moment dat je dus het zware vrachtverkeer langs de Prinsessenweg laat komen en langs de Koningsweg laat terugrijden of hoe je dat verder ook wil doen, daar moeten een aantal hoeken genomen worden waarvan je kunt afvragen of dat überhaupt wel kan Nou, eh, kortom, het ligt op tafel de problematiek en we moeten daar wat mee, denk ik ik denk het wel, want er is onrust. Ja, er is onrust. En ik kan me dat ook heel goed voorstellen. Ja. Zo zijn er nog een heleboel punten die weer in de komende vier jaar kunnen verwachten. Er zijn heel veel punten die je in de komende vier jaar kunt verwachten. En laten we ook niet, kijk, we hebben nu weliswaar ja gezegd tegen een raadsprogramma op basis van de punten die alle partijen bindt. Maar we krijgen natuurlijk ook nog een uitwerkingsslag met allerlei punten waar partijen verschillend over denken. En ik hoop dat wij diezelfde spirit van laten we zoeken waar we elkaar kunnen vinden, dat we het ook vasthouden op de moment dat de verschillen van inzicht aan de orde zijn en dat we dan ook begrip hebben voor elkaar's standpunt en proberen daar ook constructief in te zijn. Want dan, want dan gaan we spijkers met koppen slaan, denk ik. Dit is een mooie afsluiting. Dank voor je komst en veel succes. Graag gedaan. Succes. En bedankt. bedankt. We zijn uh, terug. En uh, bij ons zit uh, Ruud Sandbergen. Gefeliciteerd. Gefeliciteerd. Dankjewel. En uh, goeiemorgen. Goeiemorgen. Het is trouwens een fantastische morgen. Zijn jullie dan dorp geweest? Uh, het ik ben nog niet gezellig. via het dorp gegaan. Er is een markt. Ja. Maar de, de, ik heb een snelwitje gezien. En een assenpoester. Ik heb je wel de handtekening gevraagd? Want nee, nee, wordt, nee, nee. Want ik moest hier naartoe. Dus oh. ik had haast. Je gaat maar straks door. Misschien straks de nog even. Vertel even. Je krijgt op een gegeven moment... De vererende uitnodiging van komen, eh, want er gaat iets met jou gebeuren. Ja, nou, het, is, het is iets hoe is dat, anders. Hoe is dat gegaan? Het is iets anders gegaan. Nou, vertel. Maar het maakt allemaal niks uit hoe het gegaan is. Um, Tijdens de laatste raadsvergadering was je daarbij? Nee. Nee. Was niet. Ik zat voor de radio uh, commentaar te geven. Oké. Okay. Toen, toen werd ons uh, medegedeeld, formeel althans, want ik wist het eigenlijk al, dat er iets verkeerds was gegaan. Iets verkeerds? Iets verkeerds was gegaan met de aanvraag van, uh, van de onderscheidingen. Hoezo? Oh. Geen idee. Ik, ik ga daar niet over. En uh, ik heb er ook niet over nagevraagd. Er was iets verkeerds. En uh, daarom kon het niet tijdens de raadsvergadering, uh, de laatste raadsvergadering, gebeuren. Waarop ik nog zei: treffend volgens mij. Wat in het vat zit, verzuurt niet. <laughs> en uh, um, wanneer was het? Vorige week toch? Ja. Ja, vorige week. Uh, woensdag geloof ik. Werd ik gevraagd of ik met mijn hele gezin uh, donderdag wilde verschijnen. Dus, Toen had je het door. Ik heb Katja gebeld en Olaf en Hanni uiteraard. Maar die nam het telefoontje aan, dus die wist het eerder dan ik. En zo is het gekomen. Dus dat was het nette pak aan? Ja, pak 1. Ja. Uh, ja, het hangt nu weer in de kast, want ik ben uh, voornemens pakken 1 uh, niet zoveel meer te dragen. Want er is geen reden meer voor om pakken 1 te dragen. Dus maar dan je krijgt er ook een brief bij dat je hem ook nog kan kopen, hè? want anders moet je hem weer terugsturen als je overleden bent. Oh, er ben dus dus zaten een heleboel brieven bij ja. en um, die zaten allemaal in een prachtig uh, kistje. Ja. Het is een kistje van uh, ik denk 40 bij 30 en uh, zo groot is de medaille, dus het is een ruim kistje, kistje voor zo'n klein medailletje. <laughs> Maar goed, het maakt niks uit. Maar je uh, bent er trots op. En nou, ik, mo ik moet je zeggen dat, dat, dat uh, het, op het moment uh, um, vond ik, uh, was ik wel een beetje emotioneel. Je kent me inmiddels. Ja, ik ken dat je Dat ik een <laughs> beetje. heel lang. <laughs> dat ik emotioneel kan zijn. En op dat moment uh, vond ik het toch eigenlijk wel. Uh, ja, nou ja, goed. Je doet het er niet voor. Ik bedoel, als je twaalf jaar, of eigenlijk langer nog, in de, in de raad zit... dan is dat niet het idee van... ik doe dat omdat ik over twaalf jaar een lintje wil hebben. Zo werkt het niet. En, maar als je dan uiteindelijk dat krijgt... dan ja, is dat toch een beetje een bekroning... Op al uh, het zweet. en toestanden. die ik uh, pakweg. nu wel. Ja, met mijn buitengewoon raadslidschap. 16 jaar. heb meegemaakt. Ja. ja. Betekent dat dat je nu echt gaat stoppen? Ik uh, heb. Uh, even kijken. Uh, in. Uh, eerverleden jaar. tussen eind eerverleden jaar. besloten. dat ik zou uh, stoppen. En uh, dat was ook. Uh, een van de redenen dat uh, uh, Michiel. Ja, uh, de, fractievoorzitter. Uh, mijn fractievoorzitter werd. En, uh, en uh, ik denk dat dat ook. Uh, Kijk, uh, D66 is een jonge, dynamische partij. En ik ben inmiddels 72 jaar. Ja, dus dan wordt het tijd. Oude kerel. <laughs> dan wordt het tijd dat ik opkras. Vind je niet? Ja, ik ben maar heel Maar zo niet voel je je toch niet? Ik bedoel, volgens mij kun je nog heel veel uh, dingen gaan moeten doen. Nee, ik... ik voel me helemaal niet oud. Ik vind alleen dat. dat uh, uh, je moet niet altijd uh, willen. Dat je, dat je in een bepaalde rol wordt, wordt geplaatst. Maar nu heb je zoveel tijd. Je hoeft geen ja, stukken meer te lezen. Heerlijk. Wat ga je doen, Ruud? Ik lees. Je leest? Ik heb van een hele goede kennis voor mij... heb ik ongeveer 100 boeken gekregen. Fysieke boeken of... Uh... Fysieke boeken. Ik ben van het fysieke. Als je, als je foto's van mij zag... Uh... Heb je wel een iPad uh, nee, ik ben ik heb wel een, Ik heb wel een computer. Oh. Ik heb wel en je een weet computer. hoe die werkt? Ja, nee, ik ben daar heel handig in zelfs. Oh. En uh, ik kan er zelfs foto's mee maken. Zo. Nee, ik bedoel, uh, ja. reduceren, hoe noem je dat? Ja. Bewerken. Bewerken, ja. Het. Dat vind ik trouwens, nou, dat is bijvoorbeeld een hobby voor als het regent. En uh, als het uh, niet regent, ja, dan kan je me vinden in uh, de duinen. Ja, jij woont het veel. En uh, ik heb al uh, die afspraak moet ik trouwens nog even maken uh, met de boswachter afgesproken dat ze uh, even kijken of ik dat niet kan combineren wandelen en en. Uh, Ga je op voor boswachten? Nee, geen boswachten. Ik ga gewoon maar misschien mensen gewoon, uh, laten zien Rondleiden. dat Zandvoort een paradijs om zich heen heeft. Dat is, waar. Dat, dat is het, uh, ja, paradijs. Kunnen we het niet voortaan zo noemen, Amsterdamse paradijs Zandvoort? Ik wil het woord Amsterdam <laughs> niet horen. <laughs> gewoon Zandvoort, <laughs> paradijs. Ja. Nee. Maar dus je hebt wel nu de tijd voor allerlei leuke dingen om te gaan doen. Leuke dingen, maar misschien ook wel interessante dingen. Of dingen die. Ik sprak net, uh, dat zag je uh, aan de bar met Gert van Kuik aan de koffie. En die zegt: Ja, ik, ben, uh, ik word taalcoach. En ik dacht, god, misschien is dat uh, ook wel iets. Er is zoveel te doen in er dit Er is zoveel dorp. te doen. Ja. En daarbij, al, al jaren, doe ik dat met heel veel plezier en neem ik examens af op het Nova College... En niet dat dat nou zo uh, heel Wat erg... Wat voor examens? Uh, uh, Engels, Nederlands en uh, rekenen. Oh. Ja. Uh, helaas is het niveau soms van 2 en 2 is ongeveer 5. Uh, hangt er omheen. Ja. Maar er zijn er ook bij die zeggen 2 en 2 is minder dan 10. Ja. Oké. Okay. Ja, zo gelijk. Maar nee, nee, dat is, dat is een grapje natuurlijk. Maar, maar uh, dat doe ik met plezier. En vanuit welke situatie doe je dat? Dat is vanuit Randstad. Ik mag ik natuurlijk niet zeggen. Nou, je hebt Tempo Team, Randstad en 65 Plus zijn allemaal uit zijn bureaus. Dus dat maakt niks uit. Het is nu allemaal genoemd, dus er is niks aan de hand. Oké. Maar Het voordeel daarvan is, als het me niet uitkomt... Dan kun je nee zeggen. En als we wel zijn, thuis zitten, dat zou alleen maar ruzie geven. Nou, Hannie en ik maken niet zoveel ruzie. Maar de, de, de, de het... De de Gaan we Sorry. doen. <lacht> Als we je nee, maar vragen, ik, nee. Ik, ik, ik, ik... Ik verveel me niet. En ik zoek wel wat. Het enige wat het niet wordt is... Politiek. Want dat is voorbij. Maar je volgt het nog wel. Eerlijk gezegd... Um, Heb jij geluisterd afgelopen maandag... Uh, toen de partijen. Uh, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Ik ben wel uh, woensdag. Was het woensdag of dinsdag? Op ledenvergadering geweest. Dat was hier Wat trouwens. is de uitkomst van de ledenvergadering? Dat was goed, uh, goed. Goede uitkomst. <laughs> dat ja, vind dat ik is, een mooie onder... antwoord. Nou, nee, dat, dat, dat, moet je, dat moet je gewoon vragen aan degene die namens ja, deze 66 ja, ja, ja, ja, ja, nou dan zeg ik dat het een goede uitslag was. Oké, okay. nou dan weten we het genoeg. Nou, nee, nee dat, dat, dat zegt helemaal niks. Je moet, dat, je moet dat gewoon vragen aan degene die uh, in die onderhandelingen gezeten hebben. Die neemt dus aan. En dan kan je gelijk aanvragen hoe zij uh, de uitslag. of zij de uitslag van de ledenvergadering ook als goed interpreteerden. Want het kan zijn dat zij dat helemaal niet vormen. Maar uh, kijk, jij was altijd vervoerlichting en PR. Als zo'n besluit wordt genomen, dan neem ik toch aan dat er een persberichtje uitgaat? Ik heb besloten dat ik geen uh, uh, politiek meer bedrijf. Dus als uh, het bestuur of de fractie uh, vindt dat zij een persberichtje uh, uh, moeten sturen... dan zijn zij mans genoeg om dat te doen. En dat ga ik niet doen. daar ga ik me ook niet mee bemoeien. Ik vind het wel knap aan je hoor, dus, dat je dat kan. Dat je gewoon zeg maar, van zo actief nu gewoon een streep kunt uh, zetten. En dan zeggen van nou ik, ik ga me er gewoon niet meer mee bemoeien. Ik moet je zeggen ik, ik heb daar een beetje naartoe geleefd. En, uh, en uh, dan is het wat makkelijker. Als je op een gegeven moment al besluit om geen fractievoorzitter meer te zijn. Dan scheelt je dat al weer zeeën van tijd. Ja. En dat scheelt je ook een boel emotie en een boel uh, ja, inzet, et cetera, et cetera. En uh, dat dat zo is, dat merkte ik aan het gesprek met Michiel kort geleden. Die zei van, god, als fractievoorzitter moet je toch wel heel erg... Iets harder praten in de microfoon. Lux. Iets harder praten, ja. hij staat toch wel aan. Ja, hij staat wel aan. <laughs> je wordt gehoord. Maar uh, nee... Um, het is gewoon, uh, als fractievoorzitter heb je gewoon veel meer werk. En uh, zeker de, de afgelopen vier jaren, uh, die uh, Ja, dat kan je wel zeggen. Uh, uh, en soms heel erg moeizaam waren. Ook uh, communicatief, dat je, dat je echt uh, je, je partners in crime, laat ik maar zeggen. Uh, er soms met de haren bij moest slepen van jongens, wat gaan we nu doen? En uh, wat vinden we ervan? En, uh, Wethouders die opstappen of eruit worden gezet. Nou ja, dat hielp natuurlijk ook allemaal niet mee. En uh, ja, nou ja, tussen tuss tuss achter de schermen en, uh, is er natuurlijk heel veel gesproken. Wij hadden bijvoorbeeld een afspraak met de fractievoorzitters dat in ieder geval voor de raadsvergadering en voor de commissievergaderingen overleg hadden met elkaar. En daarvan uitgaande dan dat uh, de desbetreffende fractievoorzitter ook overleg hadden met hun fracties. Nou ja, dat, dat waren afspraken. Bijvoorbeeld. En uh, uh, dat kostte in het begin overigens heel veel moeite om die afspraken te maken, helaas. Was er bondvrouwen in die periode? Uh, onderling? Onderling. Nee. No. Tussen de fracties. Nee. nee. Uh, je kan wel zeggen dat de, dat de manier waarop destijds de coalitieonderhandelingen gevoerd uh, uh, uh, werden, anders waren dan, uh, nou, bijvoorbeeld in 1986. Dat zou je je ongetwijfeld nog herinneren. Ik ook. Ja. Ik ook. <laughs> Toen gingen alle partijen in het openbaar, in de raadsvergadering, in de raadzaal... praten over een collegeprogramma. Ja. Openbaar. Geen gezeik. In het openbaar. Onder voorzitterschap, volgens mij, van Wilfred. Nee, van mij. Van jou? Ja. Oké. Okay. Nou, dat staat me dan weer niet weer helemaal. Ik dacht Wilfred. En dan had je... De enige taak die jij had, was dan de boel te laten lopen... En, uh, en, en de burgemeester op de hoogte te stellen van Precies. de. Dat was je, dat was je taak. Ja. Nou, uh, openbaar, openbaar dat kan niet. En uh, vier jaar geleden is het anders gegaan. En daarvoor is het geloof ik ook anders gegaan. Maar dat weet ik niet meer precies. Samenwerken werkt echt hoor. Maar de, de, de, de, de, de, ook de collegeonderhandelingen college van 1990... die waren dan wel op dezelfde manier... maar door Wilfried Thuis. Ja, kan dat? Ik, toen was ik weg. Ja. Nou, dat werkt perfect. Ja. Dus, dus dit... Um, deze coalitieonderhandelingen lijken daar een beetje op. Alhoewel niet alles in het openbaar is gegaan. Zoals dat Jammer. destijds wel. Nou ja, dat weet ik maar niet. Maar goed, het kan. Het maakt niks uit. Uh, uh, het resultaat uh, nu geldt. Het is dat je een informatuur hebt van buiten. Ja. ja. En vreemde ogen die... Ja, dan... en een, en een dure heb ik begrepen. Nou, het mag best een beetje geld kosten na de afgelopen vier jaar. Om tot een uh, goede samenwerking te komen. Het resultaat... Zandvoort heeft het nodig. Het resultaat geldt. Ja. ja. Dus daar dus, kunnen we positief op terugkijken. Maar over kijk, die vier jaar? Nee, nu, <laughs> wat er nu gaat komen. Oh, dat, dat heb ik niet, dat heb ik, uh, niet helemaal zo uh, gevolgd. Maar, maar nu jouw persoontje. Want ja, we kennen elkaar nu een jaar of 50, 60... Uh, van vliegende schotel. Vliegende af. schotel, weet je en, nog wel? Uh, ja, ik weet het nog wel. Uh, je leest, je wandelt... Ja. Je bent enorm geïnteresseerd in mensen. Ja. Je bent bereikbaar voor iedereen. Ja. <lacht> nou zwaar. ja, nee, maar... natuurlijk. Dat, dat, mensen, mensen zijn heel, heel erg leuk. Tenminste, er zijn heel veel leuke mensen. En waar je... Waar je heel veel... Ja, mee kan bereiken. Neem bijvoorbeeld de bibliotheek. Toen uh, Anki ja. stopt met de bibliotheek. echt Ja, ja Anki. Uh, viel jij erin? Viel ik erin. En uh, ik heb dat geloof ik met plezier overigens... Uh, nou, vanaf 1993 tot 2013 gedaan. Ja, yeah. heel lang. <laughs> heel lang. Heb ik geen lintje voor gekregen. Geef niet hoor. Ik heb het met plezier gedaan. Ik heb het echt met plezier gedaan. Het is een bedrijf wat je runt, hè? Ja. Ja. En, uh, en elk jaar weer kritisch over bezuinigingen en dergelijke met de bibliotheek. En dan moet je doorheen. Dan nou, had je natuurlijk wel in Gert een, een stevige hulp als oud-directeur van de bibliotheek. Ja. Gert en, uh, Gert en ik waren partners in crime. Ja. En, uh, en, en dat was... Nou, ik moet wel zeggen dat in de periode dat ik uh, voorzitter was... En, en dat was in de periode dat... Uh, ...het de Zandvoortse bibliotheek was. En uh, uh, heb ik eigenlijk nooit problemen gehad met de gemeenteraad. Ik mocht ook mee uh, praten in commissies. Hè. Ik werd dan ook uitgenodigd, ik kan me dat nog wel herinneren. En uh, ja, nee, dat, dat, dat was nooit een probleem. Het werd pas een probleem toen op een gegeven moment... ...de gemeenteraad in zijn oneindige wijsheid besloot het gemeenschapshuis te slopen. En uh, ja, toen uh, was de plaatselijke kaartvereniging... Uh, die had ineens geen locatie meer. Dat was vervelend voor hen en ook voor ons. Want uh, ik heb begrepen dat er behoorlijk wat vierkante meters... van de bibliotheek uh, zijn uh, weggehaald. Met het gevolg dat ook uh, de, het aantal boeken... Want er wordt nog steeds heel veel boeken gelezen. Met name ook door heel veel oudere mensen. Ja. ja, het aantal is verminderd. Wat ik trouwens wel ontzettend leuk vind... is dat desondanks het aantal bezoekers van de bibliotheek... ik geloof ongeveer 80.000, 90 90.000 per jaar bezoekers. Dat is pittig. Dat is heel veel. Ja. Maar het gebeurt wel. Dus kennelijk is er grote behoefte aan. Dus kennelijk heb je het goed gedaan bij de bibliotheek. Nou ja, uh, t, t, t, ik ben er alweer een tijdje uit. Dus maar je t, volgt het wel? Ja, dat is, mijn, uh, dat is mijn kindje nog steeds. Ja, dat bedoel ik. <laughs> ja. Heb je nog meer van dat soort kindjes? Uh, um, ja. Nee, die, die, die ga ik zoeken. Je, de, de, de, de duinen zijn. Dat, dat is een kindje. Daar weet ik ook alles van. Tenminste, ik weet, nee. Ik weet dat ik niet genoeg daarvan weet. Dat ik denk, als ik loop door de duinen, dan uh, kom ik op een gegeven moment op een plek. Dan denk ik, verrek, volgens mij ben ik hier nog nooit geweest. Welke duinen spreek je dan? Ook? De waterleidingduinen. Ik, dat ligt voor mij een beetje meer in de, in, in de route. Ik vind de, overigens de, de, het kraansvlak vind ik ook heel erg mooi. En uh, alleen dat is een uh, aantal maanden is dat gesloten. Hè. Nu op dit moment is dat gesloten en uh, Koningshof, niet te vergeten ook een stukje Zandvoort ja, ja. Uh, ja, ja, dat, dat, dat zijn hebben. dingen die, die natuurlijk heel mooi zouden zijn voor jou, om dat uh, met, met mensen te delen en ja. er meer aandacht aan te laten besteden ja, nou dan moeten we, dan moeten we het nog maar eens uh, een afspraak is dat Gerard over, maar... Scholten waar je dan nee, uh, Alfons Daniels dat is een andere. ik ken Gerard natuurlijk ook goed en uh, die, die kom ik uh, ook nog wel eens tegen, zo van wat doe jij hier? Ja, ik werk hier. Toevallig. Ja, het is. Het is op dit moment trouwens. Als je over een week gaat kijken, dan zal je zien dat de Meidorm explodeert uit de takken van de struiken. Nou, prachtig wit. Nou, dat is dan weer iets, iets fantastisch. Heerlijk. Ja, ja toch? Ja. Nou. Uh, wij. Uh... Ja. bedankt jou voor jouw komst hier ja, en graag voor uh, al die jaren dat je actief bent geweest voor de gemeenschap nou misschien, misschien... de gemeenschap in zijn algemeenheid ja. de dus ja. bibliotheek, gemeenteraad noem het maar op ja. maar dat je wel de verplichting hebt genootschap oudsland <lacht> maar wel de verplichting dat je er nu doorgaat en dat je niet verloren bent voor de maatschappij nee. boeken lezen mag, oh, je, dat mag je mag wandelen in de duinen dat mag ook je mag instructies geven in de duinen. Maar ik wil je ook weer zien in het verenigingsleven. Nou, als je, als je iets hebt, bel je me maar op. En als ik het leuk vind, dan zeg ik misschien wel ja. We weten. Nou, niet bij vinden. deze... Dat, dat, dit is een hele gevoel. Misschien wel ja, hè. Ik ken je. Dank ja, voor je komst. Dank je Graag gedaan. We gaan even muziekje doen en daarna hebben we de agenda. Onze collega's in de radio. Ik heb uh, gisteren uh, geluisterd naar de rechtstreekse uitzending van uh, de kranslegging bij het Joost Monument, die rechtstreeks werd uitgezonden. Uh, perfect geluid, twee uur ervan te voeren Joodse muziek uh, tot twaalf uur. En toen nam Dolly ten Pierik het over en die kondigde de sprekers uh, uh, die zou komen aan. En het ging perfect geluid was goed. En ik vind dat de collega's dat heel goed ja. hebben gedaan. Complimenten bij deze inderdaad. Nog even een ander compliment voor jacques Joseph Duimeijer. Voor de keuze van zijn muziek vandaag. Dit was trouwens Phil Collins met Another Day in Paradise. Um, waar we het ook nog even over moeten hebben is over Mart Visser. Die het stadhuis heeft overgenomen zou ik bijna willen zeggen. En het museum. Uh, ik ben er geweest vrijdag toen uh, het, het hele... Nou, Het hele circus zou ik bijna willen zeggen van uh, het stadhuis naar het museum gingen en weer terug. Is dit een precedent voor toekomstige uh, exposities dat het hele gemeentehuis wordt gebruikt? Ik heb geen idee, maar ik moet je eerlijk zeggen, ik vind het, ik vind het wel heel bijzonder. Ja. Er hangen uh, in, op diverse locaties uh, jurken en één uh, hele mooie bruidsjurk trouwens, maar een paar hele mooie jurken zijn er uh, neergehangen. En ze hebben er echt alles aan gedaan om dat ook... Uh, goed te laten zien, zeg maar voor de focus waarop het uh, hoort uh, te staan. Ook in het, in het uh, museum zijn mooie dingen van hem uh, te zien. En ja, de, de, de kamer van de burgemeester is uh, inderdaad, uh, daar ligt grind op de grond. En uh, de wanden zijn wit, met zwarte banen. En uh, ja, de burgemeester is vervangen door poppen. Dus uh, ik zou zeggen, ga vooral kijken. Maar wat ook heel bijzonder is, dat is dat je dus uh, kleding kunt kopen van Mart uh, Visser. Beneden is er een, uh, zijn er twee ruimtes ingericht waar uh, kleding hangt van hem. En dat hangt er echt letterlijk van maatje... 38 of 36 tot maatje 50 geloof ik. Dus het is niet zo dat een couturier alleen maar voor hele mooie slanke dames kleding heeft. Maar gewoon voor alle mensen. Van groot tot klein, van dik tot dun. Wanneer is het geopend? Het is vrijdag geopend. Ja. En ja, wanneer is het gemeentehuis open? Het, het raadhuis uh, en het museum, dat is beide geopend van woensdag tot en met zaterdag. Van 1 uur smiddags tot 5 uur. En dan kun je dus gaan kijken naar de kunst en je kunt kleding kopen daar. Dus uh, heel goed, bijzonder. Heel het is goed. ook een bijzondere man vind ik wel hoor, die Bart Visser. Ja. Ja, ik, uh, ik, ik heb hem even op de, uh, vanaf de zijkant uh, geluisterd en gezien. En uh, het is een hele bescheiden, maar toch wel exclusieve persoon. Maar goed, okay. dit over Mart Visser. Uh, nou, de agenda, dat heet dus, uh, tenminste, de, de, de, het hele gebeuren heet de takeover. Ze hebben letterlijk dus inderdaad het museum en het raadhuis overgenomen. Dat is van 2 mei, dus uh, afgelopen 2 mei tot 1 juli, zijn exclusieve domein, Mart Visser dus. En er zijn ook diverse workshops en als je dat wil weten waar het, uh, waar het is en wanneer het is, kijk dan op www.vvvzandvoort.nl en dan vind je alles over Mart Visser. Zo. Dan hebben we... De Kids Adventure Week. Ja, het is uh, vandaag nog en morgen. En dan zijn we weer met een heleboel activiteiten. En we hoorden vorige week dat met name het karten een grote interesse had bij de jongelui. Ja, ja, ja. Dat er één meisje was die zei, ik hoop dat ze me vertellen waar de rem is. Want vorig jaar ging het door de stroopbalen heen. Dat, uh, nou, dus dat het zien. Ja. Nou, uh, dan is er uh, morgen dus het concert in de protestantse kerk van uh, drie, af drie uur. De kerk is open om half drie. Het kost dus uh, vijf uh, slechts vijf euro. En de Ealing, ik kijk nog even op het spiekbriefje, Ealing Symphony Orchestra uit Londen, Engeland komt dus daar spelen. En ik denk dat dat echt heel erg mooi wordt. En dan is er morgen ook nog de voorjaarsmarkt. 300 kramen in het centrum van Zandvoort. Vanaf 10 uur s ochtends tot 5 uur s middags. Nou ja, het weer werkt natuurlijk mee. Het is prachtig, prachtig weer. weer. Dus het zal volle, volle, volle bak worden. Ja, en uh, dan hebben we ook nog de historische Grand Prix. Uh, op het circuit van Zandvoort. Op 12 en 13 mei. Ja, ik moet nog even zeggen dat er morgen ook... Het jap is op het circuitpark Zandvoort. Geweldig. Ik heb geen idee wat dat betekent. Japanse auto. Dank u wel. Japanse auto. <laughs> ja, dat zegt het niet. Maar ik niet, niet Ja. Nou, dan hebben we de 13 mei. Dat is volgende week zondag. de uh, Jazz in Zandvoort met José Koning in Theater de Kort. Aanvang om half drie. Entree 15 euro. Volgende week zondag. Ja. Van 18 mei Ibiza-markt op het Badhuisplein. Van 2 uur tot 8 uur sabels. En uiteraard om niet te vergeten, 19 tot 21 mei, de Jumbo Race Dagen. Driven bij Max Verstappen. Dat wordt weer een groot feest. Ja, en in wel collega-coureur mee. Ik ben benieuwd of ze samen heel van de baan afkomen. Ja. We zullen het zien. Dan nog even tenslotte. Eerste maandag van de maand, nabestaande groep bij Ook van half 2 tot 3 uur middags. En uh, daar kan je leren: alles over iPad, uh, tablet, smartphone en dergelijke. Dat is de eerste dinsdag van de maand. De eerste dinsdag van de maand. Ook in de Vlemingstraat ja. 55. Goed, we gaan bedanken. Ja, en dat doen we een heleboel. Allereerst wil ik iedereen die jagen bedanken presentatuur. Irene, ik wens je erg veel succes de komende week en dames en heren, wilt u haar spreken, zien of schrijven, Huis in de Duinen, want daar komt ze voorlopig even te liggen. Nee, nee, ik Zitten, ben, niet te liggen standen. hoor, ben je gek? ik ben wel mobiel hoor, okay. om even te wonen. Oké, okay, dan ga je nog even wonen. Ja. Nou, veel succes de komende weken. Ja. Uh, techniek, Jacques, Jozef, Duimen, je hebt het weer uitstekend gedaan, goede muziek. Uh, redactie, Gert van Kuik en Geer Rutte bedankt mensen voor de redactie. De koffie werd door Geer Rutte gedaan. En bovenal bedanken wij Hotel Hoogland voor de gastvrijheid, de koffie, de thee en het water. Floris, je deed weer uitstekend. Wij wensen iedereen een zeer plezierige weekend toe en tot volgende week. Bedankt. Dag. Take the rough ride and trust the heart's gotta work. So many places to go. I tell you when it feels right, I'll choose the darkness over the daylight.